Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt weer wat drukker in de bollenstreek door bezoekers aan de Keukenhof. Op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom is dat te merken. Tussen ABNES en Hillegom 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 hier heb je het. En, nou, en zo kregen we laatst... ter informatie toegestuurd de gebiedsvisie Zandvoort. Dat is, wat gaat er de komende vier jaar... Uh, hier gebeuren? In integraliteit gehouden tijd. Wat, wat gaan we nou doen? Um, en, en dat, en, dat heeft is, te maken met dat wij... Uh, nu, wie heeft dat gemaakt, gebiedsvisie? Dat is uh, ambtenlijk opgesteld door, de, door onze ambtenaren. Dus de ambtenaren van de gemeente Haarlem en uh, Zandvoort. En... Uh,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 ...is gemaakt door Haarlem. Ja. Haarlem heeft besloten. Ja, ik zag ook dat het besluit was gemandateerd... ...vanuit het college van burgemeester Methouder... ...naar de gemeentesecretaris van Haarlem... ...die het weer onder heeft gemandateerd. Precies. Dus, uh, zo zat dat in elkaar. Ja, ik ken die achtergrond natuurlijk ook niet. Ik zag dat... Uh, uh, ...ik werd eigenlijk opgehandateerd dat Astrid van het Veld... ...van, uh, van gemeente Belangen-Zandvoort daar uh, vragen over stelde. En daar ben ik ook weer heel benieuwd naar. Want je zou denken, eigenlijk moeten we daar als stand maar, zelf over... Maar na? er gebeuren dus dingen... Ja. ...dat Haarlem besluiten neemt...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 Ik, ik bedoel, je kan er geen avant-garde in ontdekken. He, het is niet geen al... Paul Desmond, om het maar te zeggen. Ja, maar Paul Desmond speelde, speelde altsax, Maar ja. hoorde natuurlijk ook wel bij die bieb... Hoewel, het, het, dat combo van Dave Broebek, toen de tijd, waar hij speelde... Ja, ja. Was natuurlijk heel vooruitstrevend voor die tijd. Ja. He, die speelde in... Uh,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 Daar ben ik niet bij betrokken geweest. He, om van de stinkende emmer... waar het ooit begonnen is... Ja. He, uh, we waar we van om naar de krocht te gaan. Omdat het toenmalige trio... He, met Johan Clement, Frits Landersberg en Erik...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 Te over, over de brug te helpen. Want natuurlijk, we hebben inkomsten hè, aan kaartverkoop en noem maar op allemaal. Ja, maar hoeveel, dat is ook niet zoveel. Nee, maar goed. Je uh, je zolang, je zolang, je kan zolang als kan het... die geen salaris geven nee, of wat dan ook. Hier... Nee, maar we betalen, ja. we betalen gewoon netjes volgens de norm. Ja. En de muzikanten zijn Vinden ook best team. bereid om daar een beetje op in te leveren, omdat ze zo ontzettend graag hier willen spelen. Nou. Ja. Ik, ik bedoel, dus, laten we nou eerlijk zijn.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 Voor 28 uh, oktober hebben we een extra concert, hè, dus in, in, uh, in de krocht, over twee weken. En uh, dan doen we gewoon weer uh, lekker eten een, een en, en nu doen we het even Jop, maar niet. Maar er zijn zoveel leuke maakt, restaurants in het dorp waar je lekker hapje kunt het, eten voor niet maar te veel geld. Maar dat maakt zelf. helemaal niet uit, dat doen we een keer niet. Lekker belangrijk, het ja. gaat om de muziek. We gaan uh, beginnen. Ja. Uh, morgen, de zaal die is open vanaf half twee...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 gevraagd in de aankondiging of iemand zijn telefoon uit wil doen. Hè? Of subtiel, of hij de berichten wil controleren of het concert afgelopen is. Dat vond ik trouwens wel. Dat roept hij altijd, hè? Telefoon, Met hildering. Je... Ik, die heb ik nog nooit gehoord. Ja, ik vond het fantastisch. komt van mij. telefoon zet je aan als het afgelopen is. Oh, ja, nee. Hij, oh nee. Hij vraagt of je de telefoons wil controleren als het afgelopen is. Dat vond ik ook wel een hele goede. Uh, uh, ik heb nog nooit een telefoon afhoren gaan. Maar ik heb ook nog nooit gevraagd of ze, of ze hem uit willen zetten. Ja. Dan denk ik, ja, nou, dat is ja. dan toch wel uh, prima eigenlijk. Half drie, exact deur het ja. begint het concert. Ja. Toegangsprijs, 15, 15 euro. En er is nog een pauze. Jazeker. Ja, nee, dat, dat, uh, want wij, wij, krijgen, uh, wij gebruiken de zaal om niet uh, van Theo.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 Naast de ingang van het circuit? Ja, ja exact. Dat zijn er nu inderdaad uh, 2 en 7. En dan zie je twee prachtige parken met mooie huisjes. en ja. Passend. In ja, we auto's. hebben natuurlijk nog meer, uh, nog meer parken, natuurlijk. Kevin, waar staat Curious voor? Curious, het is uh, heel dicht.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 Wie is wie? Is, is het een, een, een, een stichting? Is het een privébedrijf? Is het een... Uh, het, is, het, is, het is gewoon door een bedrijf. Voor <laughs> wie wordt je betaald? Voor <laughs> wie is je betaald? Het hoofdkantoor, is het hoofdkantoor. Hè? Dus een hoofdkantoor? Ja, we hebben een hoofdkantoor in Amsterdam zitten inderdaad. Dus het is een bedrijf? Ja, het is echt een bedrijf. Jazeker. Het is, het is geen stichting. Nee. En die koopt parken op en die ontwikkelt daar uh, vakantiebungeloos. Uh, ja, zo, zo, zo kan je het zien. Zo kan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 Daar uh, staan caravans. Met de campers. Ja, met de camper. Ja, ik denk dat maar, ik denk de, de luisteraars de dat beter weten. Dan, uh, dat is dan een dan ander verhaal. Een ja. ja. ik ja. zou het niet weten nu meer waar je met een caravan terugkomt. Dat weet ik op dit moment ook even niet. Ja. Dat, ik kan het eventueel, ik, ik durf het ja, ook moet, niet te je zeggen. Je moet naar Bloemendaal. Uh, in Bloemendaal, daar heb je de plek. Misschien uh. is het ja. ja. nee, niet op nee, nee, Nee, ook nee, niet. Nee, nee. Nee, uh, het wordt nog een nieuwe uitdaging. Daarom zeg ik, er zijn nog wat uitdagingen voor.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 Ja, dat kan inderdaad een bordje staan. Ik, ik durf, dat echt, durf dat echt niet te zeggen. Nee, dat is een hele goede vraag. Dat, uh, ja, de overkant, dat is aan de of overkant? Of de zee? Of, uh, ja, kijk, je hebt het mooiste, je hebt het mooiste, mooiste zwemmen wat aan de overkant zitten natuurlijk, van de weg. Yep. Dat is de zee, maar ik durf er verder echt geen. Dat uh, durf ik echt niet te zeggen. Nou, wat zei je. Uh... Zit er nog een camping naast jullie aan de noordkant? Ja, vanaf Zand wordt aan uh, en Zee wel. Ja. Ja, wat, wat, uh, van wie is die camping?